6 uur. Het NOS Journaal. Dick ter Hark. Europese leiders stemmen in met steunplan voor Griekenland. Maastricht ziekenhuis betreurt besmettingsaffaire. En Luxemburger Andy Schlek wint zware Alpenrit in Tour. <tieden>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 In het uitgelekte voorstel staat dat de banken hun steun hebben toegezegd... ze zouden op vrijwillige basis willen bijdragen... aan het oplossen van de schuldencrisis van Griekenland. Algemeen directeur Paul Smits van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam... betreurt het ten zeerste dat zeker 70 mensen in het ziekenhuis... besmet zijn geraakt met de Klebsiella bacterie. Smits zei dat het de eerste keer is dat die in Nederland voorkomt... en dat er niet standaard wordt getest op de bacterie. Volgens Smits is de uitbraak sinds vorige week maandag onder controle. Het hoofd van de intensive care afdeling benadrukte tijdens een persconferentie... dat geen onnodige angst moet worden veroorzaakt bij patiënten. Wat ik zie in de pers is dat familieleden van patiënten naar voren uh, treden... Die zeggen, mijn vader of moeder is overleden door de bacterie. En daar zitten ook voorbeelden bij van patiënten die de bacterie helemaal nooit gehad hebben. Wat blijkbaar gebeurt, is dat het verdriet van één familie de angst wordt van de volgende familie. Bij slechts twee van de 25 overleden patiënten is het volgens het hoofd van de IC mogelijk dat ze aan de bacterie overleden zijn. Het Maasstadziekenhuis staat sinds gisteren onder verscherpt toezicht van de inspectie. Een oud-directeur van de hogeschool Windesheim in Zwolle... heeft een jaar gevangenisstraf gekregen... voor het verduisteren van ruim 800.000 euro. De man van 44 schreef jarenlang valse facturen... die hij zelf voor akkoord tekende. Van het geld kocht hij luxe goederen. Windesheim heeft tot nu toe geen cent van het verduisterde geld teruggezien. De wandelaars van de Vierdaagse in Nijmegen zijn vanmiddag overvallen door zware regenbuien. De meeste lopers hebben de laatste kilometers tot de finish op de wetren in de stromende regen afgelegd. Een van de deelnemers is gedisqualificeerd omdat hij een deel van de route op de fiets heeft afgelegd. Hij viel door de mand bij een controlepost. Ook in delen van Limburg stort regen het vanmiddag. Hoe werd getroffen door een wolkbreuk. Bij de brandweer kwamen tal van meldingen binnen van overlast. Ondergelopen kelders, ondergelopen straten, ook ondergelopen winkels... Uh...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 In het bos- en duingebied bij Bergen geldt vanaf volgende week donderdag een rookverbod. Ook is het verboden om open vuur te maken. De maatregelen gelden tot 1 oktober. De gemeente heeft hiertoe besloten vanwege het grote aantal branden de laatste jaren. De meeste daarvan zouden zijn ontstaan door menselijk handelen.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 Andy Schlek heeft de zeventiende etappe van de Tour de France gewonnen. Maar hij kwam 15 seconden te kort om de gele trui over te nemen van de Fransman Feclaire. Andy Schlek reed weg uit een peloton op de Isoaert, de tweede beklimming van de dag. Op de slotklim van de Calibier, Calibier hield hij uiteindelijk een kleine 2,5 minuut over op zijn broer Frank. Cadel Evans, Ivan Basso en Thomas Feclaire, Albert Contador moesten in de laatste kilometers lossen en lijkt kansloos voor de eindzegen. Het weer nog. De buigheid neemt geleidelijk af. Vannacht valt alleen in het uiterste zuiden van het land nog wat regen. Minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen is het met 18 graden iets frisser dan vandaag. In de middag kunnen opnieuw een paar buien vallen. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in Nederland heeft last gehad van de regen... en er staan daardoor nog wel wat files in Nederland. De opvallendste op dit moment zijn op de A2 Utrecht richting Den Bosch... en dat komt door werkzaamheden aan de weg. Zes kilometer tussen knopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid. Ook op de A27 van Utrecht naar Gorkum... een file tussen Knoopend Rijnzweer en knopend Lunette. En die is ook 6 kilometer en dat komt door water op de weg. Op de A35 Enschede Zwolle... daar is tussen Wierde en Hellendoorn de weg in beide richtingen dicht. Komt door een ongeluk. De Rijkswaterstaat weet nog niet zeker of de weg vanavond nog vrijkomt. I'm gonna find them off. Dit is Ben Lonkel Soul.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 Zes minuten over zes. U bent weer terug bij Radio Tour. Straks gaan we uitgebreid samen met Art Vierhouten terugkijken. En ook weer vooruitkijken natuurlijk naar al die ontwikkelingen in de Tour de France. Prachtige etappe vandaag. De achttiende etappe. De gebroeders Schlek sloegen toe. En Veucler rijdt nog altijd in het geel. Daarover straks veel meer. Want er is uiteraard ook ander nieuws. Belangrijk ander nieuws. Dus we gaan eerst naar Brussel. Waar de regeringsleiders van de 17 eurolanden landen sinds het begin van de middag al vergaderen over een nieuwe steunoperatie voor Griekenland en eh, voor de euro. even Wilkom.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 En uh, het is duidelijk dat de regeringsleiders uh, het erover eens zijn dat er een nieuwe steunoperatie voor Griekenland komt van nog eens ongeveer een slordige 100 miljard euro. Dit proces is natuurlijk gisteravond al begonnen met het topoverleg van Angela Merkel en Sarkozy, de president van Frankrijk in Berlijn. En het feit dat zij het toen eens werden was natuurlijk heel belangrijk, want dat maakte ruimte voor andere landen kleiner om niet mee te doen. Want we hebben het hier natuurlijk over de twee grootste economieën van de eurozone. Nou was de hele tijd dat breekpunt of die banken mee gaan betalen en, en zo ja, hoe is nou duidelijk hoe, de, hoe dat geregeld is? Nee, dat is nu nog niet duidelijk. De teksten die moeten nog naar buiten worden gebracht. Maar het is in elk geval de bedoeling dat de banken en andere financiële instellingen... gaan meebetalen aan die nieuwe steunoperatie voor Griekenland. Het is nog niet precies duidelijk hoe dat dan moet gebeuren en hoeveel. Er zijn een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld Griekenland krijgt meer tijd om terug te betalen. Of de banken schelden een deel van de schuld kwijt. In elk geval, het is de bedoeling dat ze gaan meebetalen. Maar hoe, dat gaan we binnen nu en een uur waarschijnlijk horen. En dan kunnen we ook zeggen daarna of minister... Minister De Jager zeg maar, tevreden kan zijn met hoe hij was afgereisd naar Brussel? Ja, het nou, dat, dat gaat om premier Rutte. Maar in elk geval, uh, we horen nu dat de Nederlandse delegatie zeer tevreden is. Uh, het zou er hard aan toe zijn gegaan. Uh, of dat helemaal terecht is, die tevredenheid, is de vraag. Minister De Jager die zei de laatste weken herhaaldelijk dat de bijdrage van de banken verplicht zou moeten zijn... En volgens de laatste berichten hier gaat het nog steeds om een vrijwillige bijdrage. Dus wat dat betreft moet Nederland misschien een veertje later, maar uh, zeker weten we dat dus nog niet. Nou ging het allemaal officieel uh, om Griekenland, maar de inzet is natuurlijk eigenlijk veel breder. Hè? Ja, zeker. Het gaat ook en misschien wel vooral om de waarde van de euro en om de vraag of Europese leiders kunnen laten zien dat de Europese munt die euro bij hun in goede handen is. Of ze de financiële markten ervan kunnen overtuigen dat ze voldoende doen om de euro overeind te houden en om te voorkomen dat ook andere landen zoals Portugal Ierland in dezelfde problemen komen als Griekenland. Nou, het is dus gelukt om een uh, akkoord te bereiken waarvan we de tekst straks uh, onder ogen krijgen. Maar of de regeringsleiders zo'n goed akkoord hebben uh, weten te maken, ja, dat is voorlopig nog even de vraag. Wilco Boom, dank voor dit moment vanuit Brussel gaan wij naar Rotterdam, want het Maastad ziekenhuis heeft dus vanmiddag een persconferentie gehouden over de pro uh, problemen met de multiresistente klebsiella bacterie. Het ziekenhuis kampt al maanden met deze bacterie en tot nu toe zijn 25 mensen die besmet waren met die bacterie uh, overleden. Jeroen Jager uh, is in Rotterdam. Uh, Jeroen, allereerst uh, heeft het ziekenhuis toegegeven dat er fouten zijn gemaakt? Ja, ze hebben duidelijk het boetekleed uh, aan, uh, aangetrokken. Ze hebben gezegd uh, dat ze meeleven en het betreuren... dat er uh, ja, zo'n groot aantal mensen besmet is geraakt uh, met, deze bacterie, dat, met deze bacterie. Dat spijt ze heel erg. En ze zeggen, er zijn in ieder geval twee fouten gemaakt. Ze wisten uh, in eind vorig jaar dat er een bacterie heerste, dat er een uitbraak was. Ze wisten nog niet precies welke bacterie dat was. Ze hadden op dat moment al veel scherpere maatregelen moeten nemen. Die hebben ze wel genomen. Alleen die zijn niet altijd uitgevoerd. En dan gaat het om hele simpele dingen als... Uh, uh, je handen heel goed wassen als verplegend personeel. Uh, zorgen dat je uh, schorten voordoet uh, als je naar een besmette patiënt gaat. En die ook weer uitdoet als je die patiënt verlaat. Dus die hygiëne-maatregelen zijn niet 100% goed uitgevoerd. En een ander punt waarop ze toegeven... dat dat ze fout zijn geweest, is dat toen op 8 mei voor het Maastad ziekenhuis heel duidelijk bekend was om welke bacterie het ging, eh, dat ze toen niet recht direct de instanties hebben benaderd, bijvoorbeeld het RIVM, om met ze mee te denken. Dat hebben ze pas eind mei gedaan en dat is te laat geweest, geven ze nu toe. Kwamen er nog nieuwe cijfers over aantallen besmettingen en dergelijke naar buiten? Ja, we weten nu dat er in ieder geval 70 mensen drager zijn van de bacterie. 25 mensen zijn overleden. Al zijn, is het rechtstreeks verband tussen de bacterie en het overlijden van die mensen... is nog niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. En er zijn verder nog eens 1824 mensen die niet meer in het ziekenhuis liggen... maar die wel uh, getraceerd zijn als mensen die in de buurt van die bacterie zijn geweest. Die op kamers hebben gelegen van mensen die wel besmet zijn geraakt. Dus al die mensen die 1824 die worden nu benaderd via de post. Die krijgen testjes opgestuurd, wattenstaafjes. Dan moeten ze drie keer een test mee doen en die opsturen. En dan wordt duidelijk of er nog meer besmettingsgevallen uh, bij zullen komen. 1100 mensen zijn inmiddels bereikt, dus nog niet al die 1824. Dus dat is een proces wat de komende weken, maanden nog door zal gaan. En dan is er ook nog het onderzoek naar de overleden patiënten... of dat al dan niet direct het gevolg is geweest van de bacterie. Ging het ziekenhuis daar nog uh, verder op in? Ja, daarvan heeft in ieder geval de, het hoofd van de medische staf... de voorzitter van de medische staf iets van gezegd. Hij zegt zelf, op grond van uh, de kennis die hij nu draagt... Uh, en het dossiers die hij er allemaal op heeft nagevloord... denkt hij zelf dat er maar twee patiënten zijn waarvan hij... Vermoed dat het wel eens zou kunnen zijn dat die zijn overleden... als gevolg van de bacterie. Maar dat wordt uiteindelijk onderzocht uh, door externe instanties. En pas dan zullen we dat weten... Al kun je afvragen, kom je het ooit nog te weten? Want het gaat allemaal om uh, ernstig zieke patiënten natuurlijk... die op de, in de intensive care lagen. Of dat rechtstreeks een verband tussen die bacterie... en het overlijden vastgesteld kan worden, is de vraag dus. Jeroen de Jager, dankjewel vanuit Rotterdam. En we blijven in Rotterdam, want uh, het is dus definitief nieuws geworden. dan zijn we meteen weer bij de sport. Ronald Koeman is de nieuwe trainer van Feyenoord. En die komen, zoals u weet, uit Rotterdam. Vandaag kwam het dus allemaal rond. Ronald van der Geer vroeg aan technisch directeur Martin van Geel hoe ze in de zoektocht naar een nieuwe trainer uiteindelijk bij Koeman zijn uitgekomen. Nou goed, we hebben in, in het weekend hebben we met de directie besloten om eens de koppen bij elkaar te steken... Uh, en te gaan kijken naar, naar voren, naar de toekomst. Uh, wat zou de beste beslissingen kunnen zijn voor Feyenocht in, in deze situatie? Uh, maandagochtend daar nog eens even goed bij elkaar gezeten en gezegd... Van, nou, uh, dan, dan is het toch in eerste instantie de noodzaak voor Feyenoord dat er een, een nieuwe hoofdtrainer coach komt... die een, een frisse wind laat waaien je een, een nieuw elan brengt.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 Zijn er zaken waarmee je hem enthousiast hebt moeten maken? Of was hij eigenlijk vanaf start enthousiast? Hij was vanaf start enthousiast. Wij waren vanaf start enthousiast. Hij ook. Uh, ik heb ook naar buiten mogen brengen. Uh, uh, want het, het is zo dat het eigenlijk amper over geld is gegaan. Nou, dat, dat, is, dat geeft al aan dat, dat Ronald staat te trappelen. Dat hij ambitieus is. Dat hij zichzelf weer op de kaart wil zetten. Nou, uh, wij hebben behoefte aan een, uh, aan een ervaren coach uh, met, uh, met de cv die Ronald heeft. Nou, wat dat betreft past het prima bij elkaar op dit moment. Ik dacht nog, hij noemt zichzelf vaak een resultaattrainer. Dan denk ik, ja, hier is het allemaal even wat lastig. Daar zal hij wel voor over de streep getrokken moeten zijn. Nee, dat was toch niet zo. Wij gaan ook voor resultaat uiteraard. Maar we hebben een jonge groep, we hebben een, een talentvolle groep. We hebben ook geen mogelijkheden om, om ons direct te versterken... omdat we geen transfersommen kunnen betalen. Iedereen kent onze financiële situatie... Nou, Ronald, heeft zich daar meteen aan geconformeerd. We zijn natuurlijk ook in gesprek gegaan over de staf. Hoe kunnen we die dan complementeren? Nou, met Jean-Paul van Gastel en met Giovanni van Bronckhorst en met de keeperstrainer Patrick Lodewijks die wij absoluut aan boord willen houden. De overige mensen die er allemaal nog zijn, denken we dat we een zeer goede ervaren en complementaire staf hebben. In eerste instantie kwam het bericht naar buiten dat je sprak met Louis van Gaal. Toen dacht ik, toen ik de naam Ronald Koeman hoorde, dat is een een grote koerswijziging. Dat vind ik meevallen. Kijk, Dat je even Louis van Gaal checkt. Misschien een van de beste trainers van de wereld. Dat lijkt me dan nog niet zo verkeerd. Dat spreekt ook onze ambitie. Spreekt daar uit. We willen voor het hoogst haalbare gaan. Nou goed, dat, dat gesprek dat heeft plaatsgevonden in een heel goede verstandhouding. Maar gaf eigenlijk al heel snel aan van ja, ik wacht toch eigenlijk op die, op die grote kans. Een bondscoatschap van een groot land. Dat is mijn ultieme droom. En dus op dit moment niet. En nou, toen zijn we doorgeschakeld en dan, dan kom je uit bij, bij, bij Ronald Koeman. Ook alle vertrouwen in, prima. Maar dat is wel de, de volgorde geweest, dat klopt. Martin van Geel was dat dus in gesprek met Ronald van der Geer. ...hebben over die prachtige 18e etappe waarin Andy Schlek liet zien dat hij graag in het geel op de Champs-Élysées gaat aankomen... ...want op de zware beklimming van de Calibier kwam hij vandaag als eerste boven. Andy Schlek is bijna boven en nu jaagt hij en nu komt hij over de streep. Hij heeft het mooi gedaan, 6 uur en 7 minuten zit hij op de fiets en hij wint de etappe. Hij wint de etappe, het grote vuurwerk werd pas op de Calibier verwacht... ...maar Andy Schlek, die ze uiteindelijk wint, gaat er al op de tweede berg vandoor. Jawel, de eerste aanval, hé, hey, het zal toch niet waar zijn... Andi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 En uiteindelijk komt Eni uh, dus Schlek als eerste boven. Frank Schleck op ruim twee minuten als tweede. En daarna volgen Evans en Basso en Veclère. Robert Geesink is de beste Nederlander. Hij komt als 21ste boven. Verliest iets meer dan 5,5 minuut. En Rob Ruig wordt 25ste op 7,5 minuut. Was een zwaar dagje vandaag. Ja, ik uh, lief me een beetje op op de vorige klem. Uh, ik had een beetje last van mijn, uh, van mijn rug en zo. Mijn lichaam liep me een beetje in de steek. Maar. Uh,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 Benen waar gewoon leger op ruik staat overigens wel weer nu uh, 22e op 15 minuut 1 in het klassement. De gele trui blijft dus om de schouders van Thomas Veukler. Hij heeft nog 15 seconden voorsprong op Andy Schlek. Jelle van Endert blijft in het bezit van de bolletjestrui. De witte trui voor de beste jongeren gaat van Oeran naar Rijn mee. En Cavendish behoudt het groen van binnen op tijd in de bus. Aan nou, de finish is nog altijd Jeroen Wielaard. Jeroen, je staat daar boven op de Galibier, hè? Heel merkwaardig beeld inmiddels uh, van een finish in de zon. en Nu uh, mistvlaarden, dikke wolken die over uh, de top heen trekken, terwijl ik net ook uh, een forse bus heb binnen zien komen. Zo'n zeven minuten voor de tijdslimiet, die op uh, ruim 33 minuten stond. En dan het merkwaardige, uh, rillingwekkende, huiveringwekkende beeld, terwijl ik zelf sta te huiveren van renners die uh, in hun Blootje staan, althans uh, bovenlijf bloot, worden verzorgd. Onder andere ook uh, uh, mollenbouken, Mollenma, die een mutje opkrijgt uh, van de verzorging, klappertandend. En dan maar naar beneden hier een paar haarspeeltbochten, waar ik nog maar nauwelijks de ploegbus of uh, de ploegauto's kan zien. Bussen zijn hier uiteraard uh, absoluut uh, taboe. Uh, en die Slek uh, heeft inmiddels als uh, ritwinnaar die net naast de gele trui greep uh, en klom uh, de. Uh, voor, de Verzamelde pesten wordt gestaan, ik kon er een microfoon bijhouden. Onder andere bij de vraag in het Engels. Of die Tony hij op de vlucht, toen hij ontsnapte, toen hij wegreed van de favoriet op de Izowaar. Of hij dacht dat hij ook weg kon blijven. If you don't believe uh, you don't believe in that, then you, you can go. Um, Als je daar niet in gelooft, it? dan ga je niet zeggen. Well, the one-two finish from you and your brother Frank will, I think, go down in tour de France history as being perhaps the best performance by two brothers. It's amazing. Het it is. Ja, yeah, I mean. Uh... I think I'm in a great shape and uh, I'm grote vorm. I'm just super super happy with with today's victory. I haven't had a victory the whole year. I've been uh, running behind it and uh, was close in the classics a few times but Porsche overwinning bijna. Want jaar. Tonner is the beste stage ik kan winnen en de mooiste de mooiste, mooiste etappe die die kan winnen sowieso. is the team. En ja. You On dit que c'est la plus belle victoire de votre carrière aujourd'hui. France, pour c'était pas, euh, pas mal quand même, quand même, mais là, euh, bien sûr, sûr dans like le like tour. la plus belle, la plus belle étape à gagner, je pense. Mais oui. c'est normal, c'est une pour une victoire sur le tour. Bah, je viens, je venais aussi euh, tour, je venais au, au, au départ du tour pour gagner le tour, pas seulement cette cheikh. étape, donc euh, je pense maintenant que j'ai une, une bonne position, mais aussi bon, demain c'est une autre Bien étape, aussi vais un de de demain, tour. mais les coureurs derrière aussi, mais euh, je suis confiant. C'est une chance d'avoir réalisé quelque chose de grand, d'héroïque ik heb nog niet de tijd gegeven, dus ik denk dat het goed Slotvraag van Fred Adam, collega van Radio Montecorlo. Of hij blij is dat hij iets heroïs heeft gepunst, uh, gepresteerd vandaag. Nou, dat, ja, dat, dat laat hem koud. Het is belangrijker, de etappenzegen en het uitzicht op de Tour. Jeroen laat was dat vanaf de finish daar, De boven op de Galibier Aardvierenhouten. We hebben vandaag gekeken. Nou, iets waar we lang op gehoopt hebben. Vandaag gebeurde het echt, want er waren aanvallen. Maar uiteindelijk kwam op de tweede berg de, de goed geplande aanval van Andy Schlek. Een plan waar ze gisteravond goed met elkaar over gesproken hebben. Ja, misschien zelfs wel een maand geleden of twee maanden geleden al. Um, alles was toegespitst op die laatste week van de Tour. We wisten allemaal dat het lastig ging worden vandaag. Heel erg lastig. Um, daar blijkt je dus er gewoon echt alles voor nodig te hebben om dan je plan te doen slagen. En dat die hier en daar wat seconden oploopt, wat achterstand. Uh, af, twee dagen terug nog een minuut achterstand oplopen. En dan nu zo uithalen. Ja, da daarmee laat je wel zien dat je deze etappe in ieder geval iets van zes keer verkend hebt. En, en daar wel heel erg goed mee in je hoofd hebt gezeten. Maar dan moeten de benen het nog doen. En de ploegmaten moeten vooruit zitten. En die moeten ook meewerken. En ja. Ja, alles moet dan kloppen aan het plan. En ik heb wel aardig het idee dat het plan wel redelijk uh, strak in elkaar zat. Want voor mensen die het nog niet gezien hebben, er zit een hele cruciale rol voor die eerste vluchters in. En dan uh, doet Postuma goed werk, de Nederlander, maar met name Monfort zal vanavond ook wel een schouderklopje krijgen. Ja, linkse schouder, rechtse schouder. En uh, ja, die sleept hem door het dal heen, samen met, uh, met Andy en dan ook nog Dave Nijns van Quickstep, die een handje toesteekt. Daar hebben ze de eerste kloof geslagen en, en uiteindelijk ook bepaald dat, dat dat de belangrijkste minuten waren die je kon winnen. Maar Joost Postma heeft ook een belangrijke rol hierin gehad. Want die kopgroep moest vooruit blijven zo ver mogelijk. Zodat Andy ook echt kon springen naar die groep toe. En die heeft... Uh, ja, mijn, uh, Dit is de eerste dag dat ik echt de Joost heb gezien... waar wij Joost eigenlijk een beetje van kennen. Gewoon dat doen wat je moet doen. Op kop rijden, bergop op kop rijden. Uh, verschillende klimmers reed hij er al af in het begin op de Anjel. Dus, ja, Joost die, uh, die heeft nu ook bewezen waarvoor hij in die ploeg zat van de Tour. Verrassend is toch dat de Spaanse armada, om ze hem zo maar even te noemen... de heren Sanchez en Contador, nog zo veel overleggend en samen rijden dat ze bijna één shirt aan konden doen, zeiden we gekscherend halverwege deze middag. Die zijn beide eigenlijk de grootste verliezers hè, van vandaag. Ja, ze, ze waren samen natuurlijk wel uh, kort bijgekomen. Opgeschoven in het klassement, 4-5. Nu een uh, stukje naar achteren en echt minuten verliezen op een, op een klim... Ja, zij hebben liever een klim van maximaal 10. Dit, is, dit was toch gewoon een klim van 19 kilometer achter elkaar. En dat, daar blijkt gewoon Andy toch net even de betere klimmer in te zijn. Dat was hij vorig jaar al in de Tour. Um, kon daar net het verschil niet maken of maakte het juist wel, maar zijn ketting ging eraf. En dan ging het alsnog mis. Maar ja, dit is zijn kracht. Dit is de kracht van, van de, van de Slek en, en van de Andy Slek in deze. En dat heeft hij met beide handen aangegeven vandaag. Evans, eh, ere wie ere toekomt. Op een gegeven moment toen niemand het deed, besloot hij het te gaan doen. En eh, ja rijdt eigenlijk eh, ook de klim vrijwel alleen... met een hele tros mensen op zijn schouders. En brengt toch wat tijd terug nog hè, in die klim uiteindelijk op Andy. Ja, een hele, hele snelle klim gereden. De laatste 7 kilometer, 1 minuut 45 sneller gereden dan Andy Slek. Die had er al een tijdje op zitten op kop natuurlijk. In de wind, eh, door de vallei heen. Dus die, die mocht ook wel wat tijd verliezen. Dat kon ook niet anders. Maar goed, hij deed het toch maar. En uh, hij deed het ook met, met Lef, want de rest had in zijn wiel. En maar hopen dat die niet nog eventjes iets over hadden... en nog harder konden dan Evans aan het eind. Want dan, ja, dan breng je iedereen naar de finish toe en dan laten ze jou staan. En dat gebeurde dus niet. Dus hij heeft dat goed in kunnen schatten, Evans. Dat hij niet echt ja. helemaal leeg hebt gereden... en dan de rest nog even voorbij laat rijden. Dus het is allemaal, iedereen heeft op zijn maximale mogelijkheden gereden. Zowel Andy als Evans als Foucault, die er toch nog aanhangt. Ja. Ja, een geweldige strijd. Kijk even naar het klassement. Vauclair houdt verrassend uiteindelijk stand. Nog wel maar 15 seconden over op Andy Schlek. 1,8 Frank Schlek en 1,12 F. Laten we dat even ons even op die vier concentreren. Dan hebben we morgen nog een belangrijke dag. Relatief korte rit, maar je moet die Telegraaf en Galibier... van de klassieke kant op. Dat valt al niet mee. Als je hem vandaag nog een keer op klomp hebt en je gaat slapen... je denkt, ik moet morgen nog een keer... En dan nog even naar Alpe d'Huez. Kort ritje, hoor ik sommige mensen zeggen, maar een heel gevaarlijk ritje. Ik denk dat het offensief van de slechtjes nog niet voorbij is, zegt mijn gevoel. Wat zegt jouw gevoel erover? Of gaan ze nu in de defensief morgen? Nou, de rit uh, is een soort een explosieve rit. Dat is een soort van lont in het kruidvat wat gaat ontploffen morgen. Uh, heel kort, 109 kilometer. En vanaf de start lichtelijk naar beneden tot kilometer 17. En dan beginnen ze er al aan, aan de telegraaf. En ja, dan is het klimmen, klimmen, klimmen. 17 kilometer aan een stuk en dan weer naar beneden. En dan gaat uiteindelijk toch de Alp de West, denk ik, toch de beslissing brengen in deze tour. We hadden gedacht vandaag, er is een eerste hele grote stap genomen. Naar wie, wat, welke. Ja. En morgen, ja, morgen zullen ze er toch nog een keer aan moeten geloven. Want als jij naar Evans' positie kijkt, dus zeg maar binnen een minuutje op de sletjes durft hij te vertrouwen op de tijdrit, denk je wat dat betreft? Of denk je dat hij toch denkt, ik zal nog iets moeten morgen? Hij gaat denken, ik moet iets morgen. Het, is toch, het zijn toch 50 seconden. En uh, die moet je toch maar even sneller rijden. En degene die het de, die de moraal in zijn kop heeft zitten, is Annie Sleek op dit moment ook. En Evans zal die moraal ook wel hebben. Maar hij weet ook dat hij al twee keer verslagen is in die tijdrit. Door, en ook zo de Tour heeft verloren. Dus het is, uh, het is spannend. Het blijft gewoon spannend. En ook, ook Frank Sleek is nog niet geslagen. Die kan morgen ja. ook gewoon nog, nog weer weg gaan rijden. En, en anderhalf minuut ik Twee minuten pakken. Dan is er nog één vraag, want ik sluit elke avond af... dat het waarschijnlijk de laatste keer is. Daarom zeg ik het dan ook, dat Feu Claire in de gele trui gaat. Maar ik ga het vanavond weer zetten. het is dolmiddagavond waard. Nog drie dagen. Parijs is niet zo ver meer. Maar er, zit nog een, er zitten nog twee echte calls tussen voor uh, Thomas. Ja... Dus hij zal, uh, hij zal weer moeten aanklampen en, en ik ben benieuwd hoe vaak hij dat nog kan doen. En dat is al, uh, ja, een klein applausje voor Thomas is ook wel gepast bij ja, deze. De formidabele tour gereden, Frankrijk op zijn kop gezet. En wie weet een podiumplekje, dat zou ook nog eens kunnen. Ja, nemen. dat zit dat in het verschiet. Plus het feit dat, dat Europa flink aan het hengelen is met grote renners. Thor Huesoft uh, schijnt uh, een beetje die kant uit te kijken. Gesprekken zijn gaande, Sylvain Chavanel gaat er naartoe. Dus ze zijn er voorzichtig ingestapt, het bedrijf. En, en nu blijkt toch dat met deze successen... dat ze er meer geld in gaan steken. Dus ook voor die ploeg en voor die renners... heel erg interessant en goed voor de, voor de wielersport. Nou, we hebben vandaag een prachtige dag gehad. Fietsen met de grote F een grote F-zijde. Een heerlijke dag gehad. De, dank voor de analyse vandaag. Morgen om half drie starten we weer. Gaan we het zo over hebben. Want we gaan eerst nog even naar de collega's. Naar Casper Kooij van uh, WNL Avondspits. Casper, uh, goedenavond. Goedenavond, Tom. Uh, nou, vertel het maar wat jullie zo gaan doen. Nou... Uh... We hebben natuurlijk aandacht voor de EU-leiders die bijeen zijn om over Griekenland te praten. Maar we hebben ook andere onderwerpen, bijvoorbeeld de Harry Potter film. Ik heb hem van de week gezien, Tom. was erg spannend, in 3D, maar wat blijkt, niet iedereen kan dat ervaren, die 3D-belevenis. 15% die ziet dat helemaal niet. En we hebben het ook nog over nachtdiensten, want verpleegkundigen in de nacht kunnen maar moeilijk hun ogen openhouden. Dank, dat zo direct na het nieuwsblok van half zeven. Heeft u nog niet genoeg van de Tour? Vanavond is er natuurlijk de avondetappe met uitgebreid nakaarten... en terugkijken op deze prachtig, prachtige achttiende etappe. Andy Schleck won dus. Zijn broer Frank werd tweede op twee minuut zeven. Evans derde op twee vijftien. En Basso op twee achttien vierde. En laten we hem niet vergeten, 2.21, 15 seconden hield hij over vijfde. Thomas Voeckler die dus ook morgen in de laatste grote Alpenrit... in het Geel start op weg via de Telegraaf en de Galibier. Naar Alpe West. Morgen een relatief korte rit. Om half drie gaat hij van start. Veukler voor de gemoede Schlek. 15 seconden nog op Andy. 1-8 op Frank en Cadell Evans 1-12. Dat zijn de vier mensen die de Tour nog kunnen winnen. Morgenmiddag vanaf 2 uur zit die de Graaf hier weer. En is Radio Tour er weer bij in de derde grote Alpen etappe. En voor nu een hele prettige avond. Adama.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 A Solitary Man, van Jonathan Jeremiah. Radio 1, het NOS Show Now.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 Jongeren van 15 jaar mogen binnenkort in vakantietijd s'avonds langer werken. Vanaf maandag 1 augustus mogen 15-jarigen tot 9 uur aan de slag, nu is dat nog 7 uur. De arbeidsinspectie heeft de werktijd in de vakantieperiode verruimd, omdat jongeren volgens de inspectie tegenwoordig best zelf kunnen bepalen tot hoe laat ze kunnen werken. Een deelnemer van de Vierdaagse in Nijmegen heeft een deel van de route per fiets afgelegd. Hij viel door de mand bij een controlepost van de organisatie. De man, die de 50 kilometer liep, moest direct zijn polsbandje inleveren en hij werd gedisqualificeerd. En Andy Schlek heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. Maar hij kwam 15 seconden tekort om de gele trui over te nemen van Thomas Voeckler. Zijn broer Frank, Cadel Evans, Ivan Brasso en Thomas Voeckler kwamen op iets meer dan twee minuten over de streep. Alberto Contador lijkt kansloos voor de eindzegen. En dat zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hobert. In de loop van de avond trekken de buien eindelijk naar het zuiden weg. Maar dan hebben ze lokaal voor veel overlast gezorgd. Alleen het zuiden en zuidwesten maakt vannacht nog kans op wat neerslag. In de rest van het land is het droog en zijn er een aantal opklaringen. Het koelt af naar 11 graden. Morgen is het met 16 tot 19 graden wat frisser dan vandaag. Maar de zon schijnt wel vaker en de buien zijn een stuk minder talrijk. Er waait een matige noordwestenwind. En de dagen erna verlopen meest grijs en gauw. Maar na het weekend belooft het weer een heel stuk beter te worden. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd... tussen Knopend Eemnes en Laren, daarom twee kilometer file. De weg is wel weer vrij. Wegwerkzaam, wegwerkzaamheden op de A2 Utrecht richting Den Bosch... zorgen voor zes kilometer file tussen Knopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid. Wilt u naar richting Den Bosch, kunt u nog steeds het beste omrijden... via de A12 en de A27. Dan twee, eh, drie files op de A10, de ring van Amsterdam. Allereerst de A10 Zuid richting Den Haag... Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer voor de Rij 3 kilometer. A10 Ring West richting Zaanstad. De Nieuwe Meer richting Koenplein voor knopend Koenplein 3 kilometer. En op de A10 West richting Den Haag. Staat tussen Westpoort en Sloten 5 kilometer file. De A35 van Enschede naar Zwolle. Die is dicht tussen Wierde en Hellendoorn. Dat is in beide richtingen. En het is maar de vraag of dat vanavond nog gaat veranderen. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooi. Nachtverpleegkundigen willen wieën tijdens het werk... en de ambitie van Nederland in de ruimte. 3D-films. 15% van de Nederlandse bevolking heeft er niets aan. Live vanaf de redactie van WNL in Amsterdam zeg ik goedenavond. Afgelopen week ben ik bij de nieuwe Harry Potter film geweest. Het was in 3D. In 3D. Ik heb er enorm van genoten. vond het mooi, maar mijn gezelschap niet. Ze zag dat hele 3D-effect niet. En ik hoor meer mensen bijvoorbeeld over hoofdpijn na zo'n film. WNL's Martine Verhoef die legde het voor aan oogarts Teerte de Faber... van het oogziekenhuis in Rotterdam. Dit is een uh, stereotestje uh, ontwikkeld door uh, een uh, Zwitserse oogarts. Uh, daarmee kun je testen of mensen stereo zien. Stereozien, dat is eigenlijk 3D zien. Ja, dat is uh, drie-dimensionaal drie uh, zien. En de truc is dat je dit alleen kan zien als je twee goede, gelijkwaardige ogen hebt die op de goede manier samenwerken. Dan kun je uh, mooi stereo zien. Kijk zelf maar. Ik zie een kaart, eigenlijk een postkaart met grijze en witte uh, fragmenten erin. En als ik hem niet beweeg, dan gebeurt er niks. Maar als ik hem beweeg, links en rechts, dan zie ik een auto opdoemen. Ja, en een poesje en bovenin een sterretje. Nou is op dit moment de 3D-film ontzettend populair. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik zie het niet zo. Ik heb er niet zoveel plezier van. Hoe komt dat? Ja, dat komt doordat uh, die mensen waarschijnlijk een lui oog hebben... of in ieder geval het, uh, het, het van twee beelden één beeld maken... en daardoor diepte ervaren. Die, hebben dat, uh, die, die mogelijkheid hebben ze niet. En uh, Dat kan dus tijdens de jeugd uh, niet ontwikkeld zijn. Het kan ook zijn dat je op latere leeftijd iets aan één oog krijgt... waardoor je eigenlijk maar met, uh, met, met één oog tegelijk kan kijken. En dan ervaar je dat 3D-effect, uh, 3D zie, uh, zie je dan ook niet heeft geen enkel zin. Nou, hij heeft geen enkel zin. Ja, ik zou zeggen, ik zou er dan niet extra voor betalen. Ik heb wel eens gehoord van iemand die inderdaad een lui oog had en dan stonden er, geloof bij de film Avatar, stonden er rijen voor de 3D uitvoering, maar hij kon heel rustig in de 2D zaal gaan zitten. Maar daar was het lekker rustig, daar wilde niemand in. Een andere klacht is dat mensen met hoofdpijn naar buiten komen. Ja, dat uh, heeft waarschijnlijk te maken met de huidige techniek die uh, in de bioscopen getoond wordt. Dat je toch een soort brilletje moet dragen. En als je uh, punt 1 niet gewend bent een bril te dragen, dan is dat uh, toch een beetje, een beetje vreemde gewaarwording. Verder uh, is het ook zo dat je twee beelden wel actief op elkaar moet houden. En dat bij sommige mensen die uh, wat zwakker uh, 3D zien hebben, uh, dus een wat zwakkere samenwerking. Die, uh, uh, die kunnen dan een soort uh, ja, eye strain noemen we dat, hè, dus een soort brand van de ogen, ook uh, soms een beetje misselijkheid of, uh, of ja, vermoeide ogen... aan zo'n voorstelling uh, overhouden. Zijn ze ongezond, die 3D-films? Ja, like, het systeem is niet ongezond. Hè, want uh, in wezen, als wij uh, in de natuur kijken... zien we natuurlijk ook alles uh, 3D, uh, 3D-dimensionaal. Alleen, het is absoluut niet ongezond. Hoewel het wel uh, door bijvoorbeeld bepaalde computerfabrikanten... ontraden wordt om het jonge kinderen te lang te laten doen. Merkt u nou ook op de poli dat er meer mensen uh, een afspraak willen maken... omdat ze zeggen, die 3D-films, die doen het niet voor mij? Ja, heel leuk dat u dat, uh, dat vraagt. Want ik heb inderdaad een aantal gevallen gekregen... van mensen die het gewoon helemaal niet uh, van zichzelf wisten... dat ze een lui oog hadden en uh, geen uh, stereo konden zien... Je moet ook wel een verschil maken tussen stereo zien, de hoogste vorm van diepte zien. Want ook mensen die maar met één oog kunnen kijken, die kunnen ook wel diepte inschatten, maar dat gaat wat langzamer en, en, en, en wat moeilijker. En hebben we het nu over enkele gevallen, of zegt u, zegt een toename van procenten? Ja, dat, dat, ik denk dat je dat statistisch heel moeilijk kan hardmaken. Hoeveel extra mensen je hier nou voor op je spreekuur krijgt. Je, je ziet een aantal gevallen omdat uh, het stereoscopisch zien ja, in de. Uh, in het algemeen dagelijks leven wat belangrijker wordt... omdat het ook zijn weg vindt naar je amusementswereld... Uh, en de ontspanningswereld, uh, dat mensen een, een 3D-tv uh, kopen... en dan blijkt dat, uh, dat uh, mietje er helemaal niks aan heeft. Dat, uh, dat, is natuurlijk, dat geeft natuurlijk wel discussies thuis. Geniet u er zelf van, van de 3D-films? Uh, de enige die ik, uh, die ik echt leuk vond, uh, was, uh, was, was Avatar. Had u nog ergens last van? De... Uh, nou, ik had buikpijn van de popcorn... Geert de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Jury Bredewold, goedenavond. Goedenavond. U bent van Pathé, die grote bioscoopketen. U heeft de dokter gehoord, hè? Hoeveel mensen staan er eigenlijk bij u na zo'n 3D-film beneden... Uh, met de vraag van, uh, heb ik wel een goede film genomen? Nou, eigenlijk horen we dat niet. En dat heeft ook wel een beetje mee te maken dat wij ervoor zorgen... dat er altijd een 2D-kopie beschikbaar is. Dus dat mensen de keuze hebben. Want toen we begonnen met 3 d vertoning in de zomer van 2009... Toen kregen wij ook al snel vanuit Amerika de signalen door dat er bepaalde mensen in de bevolking eh, hier niet tegen zouden ja. kunnen of eh, het 3D effect niet zouden zien. En eh, ja, hebben wij er ook voor gezorgd dat er altijd 2D kopieën werden aangevraagd. 2D is de ouderwetse platte film, zullen we maar zeggen. Inderdaad. Ja, eh, eh, maar goed, als mensen dan toch naar zo'n 3D film gaan ze komen erachter dat hun ogen toch niet helemaal goed zijn, krijgen ze dan hun geld terug? Nee, dat niet. Want dan is er uiteindelijk al wel gebruik gemaakt van de techniek en uh, de bril, et cetera. En dat zijn dan ook de kosten die wij uh, gemaakt hebben en weer moeten afdragen aan de filmmaatschappijen. Dus dat, uh, dat is dan al gebeurd ja. en daar kan ik helaas nog verder niets aan doen. Ja, want, want, want ik begreep dat er twee soorten 3D-brillen zijn. Hè? Er is eentje met een soort van batterij en er is eentje zonder. Leg eens uit. Uh, nou, zo goed in de techniek zit ik ook niet. Maar uh, er zijn 3 d brillen die uh, wegwerpbaar zijn. Dus die eigenlijk maar voor eenmalig gebruik uh, geschikt zijn. En er zijn brillen, bijvoorbeeld wat we nog in onze iMac-zalen gebruiken... die daadwerkelijk via het doek een link maken met uh, uh, de lichtresolutie... die vanuit de projector wordt uh, geprojecteerd. Ja. En uh, dat gaat dan inderdaad via een batterijtje, omdat je iets van... He, noem het maar even, elektriciteit nodig hebt om uh, dat signaal ook daadwerkelijk uh, te registreren. Ik vind het mooi, hè, want uh, die techniek die, die, die bestaat al jaren, 3D, het is nu echt in opkomst. Is, is, is dit nou de oplossing uh, tegen bijvoorbeeld het illegaal downloaden van films? Nee, dat is het niet. Ik denk dat de technische voorsprongen die de branche eventueel heeft, te alle tijden wel weer door een of andere wiskit ergens in de wereld weer uh, ge, <laughs> ja, gehackt worden. Dus daar heb ik nou niet echt uh, direct uh, de heilige gaal te pakken, denk ik. Nou ja, misschien uh, wel uh, wat betreft de concurrentie met uh, televisie. Nou, dat is denk ik meer iets. Ik denk dat er uh, bioscoopbezoek is echt ongekend populair. We hebben alweer het uh, derde op een volgende recordjaar als, als Nederlandse branche. En we verwachten ook voor dit jaar weer een nieuw record ja. uh, in bezoekersaantallen. En Dat heeft onder andere te maken met 3D. Het ja. om, je, om, het echt... om wat voor cijfers gaat het dan? Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar uh, ruim 28,1 miljoen bezoeken gehad. En ik denk dat we dit jaar op 30 miljoen gaan uitkomen. Scheelt wel, hè, zo'n uh, regenachtige zomer natuurlijk ook. Nee, niet meer zoveel als dat men zou denken. En oh. uh, Nederland uh, moet men er nog een beetje aan wennen... maar de gemiddelde zomervakantie is bijna net zo druk als een kerstvakantie. En dat is al een paar jaar het geval. Maar het is toch niet iets wat in de mindset van iedereen zit... van, uh, uh, god, we gaan in de zomer naar de bioscoop. Maar uh, veel Nederlanders doen dat toch wel. Hm. Jorik Bredewold van PT, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Sybren Brouwer van Abidambro, goedenavond. Goedenavond. Nou, we gaan het nu over die andere film hebben. Namelijk over die van de Europese schuldencrisis en Griekenland en Brussel. Sibra, wat denk jij? Uh, blijft het een slecht verhaal of komt er nog iets van een happy end aan? Nou, ik denk dat het vooral een uh, behoorlijk lange film uh, gaat worden. En misschien nog wel, uh, wel even gaat, uh, gaat blijven. Maar uh, ja, het lijkt er in ieder geval op dat er, uh, dat er um, vandaag toch uh, wel iets van een uh, totaalplan in de maak is voor, uh, voor Griekenland. En uh, ja, wat, wat dan ook voor de wat langere termijn, in ieder geval de komende drie jaar, uh, ja, Griekenland wat lucht gaat uh, geven. En dat betekent... Uh, voor beleggers en voor, voor de markt eigenlijk dat uh, ja dat dat die niet om de paar maanden helemaal in de stress hoeft te schieten omdat uh, omdat Griekenland uh, of een van die andere perifere landen uh, gered hoeft te worden. Dus ja, uh, ja in dat opzicht uh, lijkt dat toch wel een, uh, wel een positieve ontwikkeling. As we speak, hè, want de Europese leiders zijn nu bijeen om, uh, om te praten over ja. Griekenland. Er zou uh, uh, nieuwe steun komen. Uh, het staat in een uitgelekte uh, ontwerptekst Klopt. van de van de van de slotverklaring. Uh, uh, zijn beleggers hoopvol? Ja, beleggers zijn we wel hoopvol. Uh, dat zag je in ieder geval vandaag wel gereflecteerd worden in, uh, in de koersen. We begonnen uh, behoorlijk positief en toen dook het naar beneden. Maar... In de loop van uh, van de middag uh, ja, ontstond toch echt het geloof... dat er, uh, dat er een wat meer structurele oplossing gaat, uh, gaat komen. En op basis daarvan zag je ook, uh, zag je ook de koersen behoorlijk sterk stijgen. De AIX steeg met bijna 2% uh, aan, het, uh, aan het eind van de dag. En uh, ja, met name de financiële waarden deden het natuurlijk uh, heel erg goed in, uh, in zo'n omgeving. Ja, op 337 punten. Uh, eigenlijk, eigenlijk is er weinig bekend hè, over, over wat er in dat voorstel nu zou staan. Ja, dat is het interessante. Je ziet dat die markt dus uh, best wel fors uh, beweegt op... Uh nou ja, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk alleen maar uh, geruchten. Ja. Er uh, ja, is misschien wel iets meer duidelijk in de zin dat er uh, echt wel zo'n soort van totaalplan aan gaat, uh, aan gaat komen. Maar er is ook nog een heleboel uh, onduidelijk. Hè. Er wordt natuurlijk gesproken over steun van de private sector in het, uh, in het reddingsplan, met name dan, uh, dan de banken. Ja, die zouden uh, 20% moeten afschrijven, las ik zojuist, vlak voor de hand. Ja, nou ja goed, da daar, wordt, daar wordt over gesproken. Maar er wordt dus nog helemaal niet, niet, niet het is nog volstrekt onduidelijk in welke vorm dat, uh, dat precies gegroot gaat worden. Er wordt dan gesproken over een vrijwillige bijdrage. Nou ja, de vraag is dan van hoe vrijwillig is dat? Want uh, ik denk dat, uh, dat dat toch echt wel met een zekere aandrang uh, zal moeten gebeuren. Want anders is het uh, ja de ene bank wel en de andere bank die zegt van uh, laat maar. Dus wat dat betreft uh, wordt er wel heel veel gespeculeerd en werd er ook vandaag in de loop van de dag al wel heel veel gespeculeerd. Maar was er eigenlijk in termen van concrete plannen en details van die concrete plannen? Ja, nog gewoon heel, uh, heel weinig duidelijk. We wachten nog even af. Ze hebben hem nog eventjes hè? Ja, Geloof dat ik. is waar. Ja. Simon Brouw van Abinamro, bedankt. Graag gedaan. WNL, we zijn ook op internet te volgen via omroepwnl.nl. En als je Twitter hebt, dan kan je ons toevoegen via WNL. De Nederlandse ruimtevaart hebben we die dan? Jawel, want die is er en die is er ook helemaal klaar voor voor onbemande vluchten. Vandaag is de laatste Space Shuttle, dus onbemande vlucht op uh, aarde geland. En Jasper Wamsteker is van de Nederlandse Ruimteorganisatie NSO. Nosegear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured. The Space Shuttle pulls into port for the last time. Its voyage. Nou, eigenlijk is dat tijdperk al lang begonnen, dat nieuwe tijdperk. En dat nieuwe tijdperk dat heeft um, veel meer te maken met toepassingen van ruimtevaart... waar we met z'n allen hier op de aarde veel aan hebben. Um, uh, en dan moet je denken aan uh, navigatie, communicatie... Um, uh, maar ook allerlei toepassingen waar economische activiteit in zit. Nou, Nederland is eigenlijk heel goed op heel specifieke onderdelen van de ruimtevaart. En dan moet je vooral denken aan het ontwikkelen van satellietinstrumenten... en ook het slim gebruiken van die satellietinstrumenten. Maar er ontstaan wel steeds meer nieuwe kansen, met name voor nieuwe ondernemers... die dus bijvoorbeeld een bedrijfje willen opzetten op basis van satellietgegevens. Daar zijn de mogelijkheden alleen maar groeiende in... en daar heeft Nederland ook zijn eigen specialismes in... Dus eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen dat uh, ja, de Space shuttle vlucht is nu geweest. bemande ruimtevaart is voorlopig even voorbij. Er wordt dus ingezet met name op de onbemande ruimtevaart, wat Nederland al deed. En dat is dus eigenlijk een voordeel van Nederland. Nou, op zich, kijk, bemande ruimtevaart, dat blijft nog wel even. Want we hebben natuurlijk nog de uh, Soyuz-raketten, uh, waar André Kuipers bijvoorbeeld uh, hem, uh, eind dit jaar mee naar het, uh, het, het uh, ISS gaat. Um, maar het is gewoon een, een beweging die al gaande is... dat er uh, ja, steeds meer ingezet wordt op ruimtevaart uh, voor toepassingen op aarde. Nederland kan dus uh, best wel veel doen eigenlijk in die ruimtevaart de komende jaren ook nog. Uh, maar hoe groot is die rol van Nederland nou echt? Nederland is toch eigenlijk maar gewoon een kleine, kleine speler op wereldniveau. Ja, Nederland is een kleine speler. Maar Nederland is wel een uh, wereldtop op bepaalde deelgebieden. I'm missing complete, Houston. After uh, serving the world for over 30 jaar de in and come to a final stop. In die afgelopen 30 jaar van de Space Shuttle uh, zijn er twee Nederlanders naar boven gegaan. Uh, eentje is uh, Weber Oekos geweest, die is met de space shuttle natuurlijk naar boven gegaan. De ander is André Kuiper geweest, die is overigens niet met de space shuttle, maar met de Russische Soyuz. raket nou, uh, naar boven yeah. gegaan, de Soyuz. Um, wanneer kunnen we nou weer een Nederlandse astronaut of een kosmonaut tegemoet zien? Nou ja, om te beginnen dus uh, André Kuipers uh, eind dit jaar. Uh, en ja daarna ben ik bang dat het uh, eventjes afgelopen is met Nederlandse astronauten in de ruimte. Jasper Warmsteker in gesprek met WNL's Alain de Lamar. Nachtdienst. Ik vond ze altijd heerlijk. In de zorg is het toch andere koek, zo blijkt het. En zijn verpleegkundigen niet altijd even fit. Dat zometeen. ZZP Nederland wil van de var verklaring af. Dat is een verklaring die je krijgt van de Belastingdienst... als zelfstandig ondernemer. Nu is er niet één var verklaring maar er zijn verschillende soorten. Een VAR moet duidelijkheid geven, maar veel ZZP'ers snappen er niets van. Daarom nu aan de telefoon Johan Marink. Goedenavond. U bent van de be uh, van de belangenorganisatie ZZP Nederland. Um, allereerst, wat is dat nou eigenlijk, zo'n VAR? Een VAR-verklaring is het officieel. Een verklaring, arbeidsrelatie. Dat zou de opdrachtgever duidelijkheid moeten verstrekken... in hoeverre dat de zelfstandige echt zelfstandig is. Ja. Dat is de opzet. En? Ja, dat is, dat is een rampending. <laughs> ja. uh, Zelfstandigen begrijpen het niet. Uh, wat nog erger is, opdrachtgevers begrijpen het ook niet. Er zijn inderdaad, zoals u zegt, vier soorten maakt het allemaal heel erg moeilijk, heel erg lastig. En wij denken, gewoon schaf het ding gewoon af. Ik vind als je zelfstandig bent, dan kun je inschrijven in met een Kamer van Kobo, Dat moet gewoon voldoende zijn. Uh, je krijgt direct een belastingnummer mee van de BTW. En dat andere ambtenaren van de belasting dan nog een keer moeten oordelen... of je nu wel of niet zelfstandig is, dat lijkt mij weer overbodig. Ja, precies. Want de VAR, met, met, met zo'n var verklaring kan je aantonen in opdrachtgevers... dat jij voor de uh, kosten opdraait. Ja, het geeft zekerheid voor de opdrachtgever... als je een zogenaamde var wuo hebt. Dat betekent winst uit de onderneming. Dat is het meest gewilde ding. Uh, dan geeft het opdrachtgevers geeft dat de zekerheid dat de zelfstandige echt zelfstandig is. Het geeft overigens de zelfstandige, de ZZP zelf, geen enkele zekerheid. Dat kan achteraf nog anders beoordeeld worden. Ja, precies. Zo'n zo'n zo verklaring Als je hem hebt, dan is die een jaar geldig. Ja. Ik begreep dat ze ongeveer 400.000 verklaringen moeten worden verwerkt door de Belastingdienst ieder jaar weer. Ja. En dat levert ook nog wel eens wat problemen op. Ja, dat levert heel veel, veel problemen, vooral bij de, de startende ZZP. Die vinden het heel erg onduidelijk, die begrijpen het formulier niet. Uh, die vullen dat, uh, het, ja, die beschouwen het af en toe als een cryptogram. Het is wel wat verbeterd, maar het blijft gewoon verschrikkelijk veel moeilijkheden geven omdat mensen het niet begrijpen. Een van nee. de vragen is, heeft u drie opdrachtgevers? Nou, nee, als je start, heb je geen drie opdrachtgevers je de bedoeling ik je krijgt. Dat was de opzet van de vraag, dat je van plan met meer opdrachtgevers te gaan werken. Zijn als je staat heb je dat niet, dus voor je keurige. Nee, ik heb er één. Oké, okay, geen VAR-UO, maar een andere VAR en daar heb je niets aan. Ja, want wat moet je dan met een andere VAR? Nou, je hebt dus ook een VAR, eh, zogenaamde VAR-ROW. Dat betekent resultaat overige werkzaamheden. Dan wordt je zelfstandigheid, wordt betwijfeld en wordt eigenlijk gezien als een, als een bijverdienste. Ah. Dat geeft de opdrachtgever geen zekerheid, dus de belasting zou achteraf kunnen oordelen dat er sprake is van een looningsverband. En dus uh, belastingen en premies uh, gaan opleggen. Dus het moet een klein beetje liegen? Nee, liegen, dat, dat, nee, dat, dat weet ik niet ook aan. niet. Nee. Je zou het formulieren en een stuk duidelijker kunnen maken, maar veel beter lijkt ons dan gewoon de hele gewoon weg. Eh, waar hebben we anders een kamer van koophandel voor? Ja, precies, precies. Ik begrijp ook dat je ook heel lang moet wachten op zo'n zo verklaring. Nee, dat hoeft niet. Er zijn mensen die vragen dat maandag aan, hebben dat op vrijdag binnen. Maar er zijn ja. ook mensen die zijn er een half jaar mee bezig. Ja, dat begreep ik ook dat van een collega. Ja. Ja, ja, precies. Heel irritant. Ja, het, het is een rampige en wij zijn sterk voorstander van om het af te schaffen. Je zou dan belastingtechnisch nog veel meer dingen kunnen regelen daarmee. Ja. Het, het draait allemaal om, om altijd die ene vraag, als het gaat om, om, om, om zzp'ers. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Met zzp'ers omgaan? Die moeten ja. we beschouwen naar zelfstandig ondernemers. Precies. Als dusdanig ook gewoon te behandelen en dan is er verder niets aan de hand. Ja. Er wordt een, een hetze van gemaakt door alle onduidelijkheden, door alle regeltjes, eh, door alle, alle mogelijke vormen van, van, van, van ja, flexibel werken van mensen, waardoor het eh, zelf gewoon lastig gemaakt wordt, terwijl het gewoon heel eenvoudig is. Ben je ondernemer? Wil je ondernemer worden? Ja. Oké, okay, dan ben je ondernemer. Ja, precies. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Ja. Uh, u, wilt, uh, u wilt afschaffing van, de, van, de, van deze uh, FAR-verklaringen. Ja. Uh, en u zegt, uh, bij de Kamer van Koophandel langsgaan is voldoende? Ja, wij vinden in principe dat het bij de Kamer van Kopenheden gaan voldoende moet zijn. We zouden wel graag zien om uh, ook mensen een beetje te beschermen die zelfstandig gedrongen zouden worden. Daar zou is ook wel eens sprake van. Om een soort bijsluiten bij de Kamer van te leggen. Denk erom. dat je zelfstandig wordt, neem je afscheid van al die zekerheden zoals de WW, ziektewet en, en allerlei andere ja. uh, arbeidsonzekerheid en dat soort dingen. Dan neem je afscheid van, ben je daar wel maar van rust? Nou, als je daar ja beantwoordt, wel overwogen ja... Dan, dan ben je gewoon ondernemer volgens ons. Dat moet voldoende zijn. Ja. Johan Marink van de belangenorganisatie ZZP Nederland, hartelijk bedankt. <middels> Bijna een derde van zorgpersoneel in de nacht voelt zich niet fit. Blijkt uit een onderzoek van Nu91. Vakbond voor verplegend personeel, Monique Kempf. Goedenavond. Hallo. U was hier een tijdje geleden al, toen kondigde u ook deze enquête aan. En nu heeft u de resultaten. Ja, dat klopt. Wij ja. hebben zo'n 400 reacties gehad op onze uh, enquête. En daar zegt uh, zo'n uh, ruime 75 procent zich niet fit te voelen tijdens het werk in de nachtdienst. Lekker dan. Mijn oude oma wordt in de nacht aan het lot overgelaten omdat verpleegkundig per, uh, uh, uh, verplegend personeel niet fit genoeg is. Nou, ze wordt niet aan het lot overgelaten, maar je kunt er wat aan doen om fitter te zijn uh, tijdens je werk s'nachts. Ja, en daar heeft u, heeft u een enquête over losgelaten... heeft u ook gevraagd aan uw achterban van wat zou je nou willen in de nacht. Um, Zo'n paar van die resultaten doornemen. Ja hoor, prima. Ja? Okay. Um, even praten met collega's. Ja, waar het om gaat is uh, dat uh, 97% van onze respondenten heeft gezegd... je kunt er wat aan doen en dat is heel individueel. En als je uit je dipje wilt komen door bijvoorbeeld even te praten op een andere afdeling met collega's... dan kan dat uh, de fitheid bevorderen. Ja. En dat betekent dat je weer lekkerder kunt werken... dat je minder fouten maakt, dus dat je oma weer uh, in veilige handen is. Ik, ik ken wat mensen die in de zorg werken en ook wel eens nachtdiensten hebben... die zeggen, nou, in, in de nacht heb ik steeds minder collega's... want het moet allemaal voor minder. Ja, helaas wel. Alleen uh, denk ik dat wil je die kwaliteit en die veiligheid naar patiënten uh, blijven garanderen. Je ook een beetje moet investeren. Dus dat betekent dat je voor aflos moet zorgen. Dat betekent dat je voor pauzemogelijkheden moet zorgen. Zodat die verpleegkundige even naar buiten kan. Ja, maar dat zegt 60%, 60 60 zou maar even naar buiten willen. Ja, ja. ja klopt. 60 wil even een frisse neus uh, halen. Of uh, even luchthappen buiten. Ja, ja. 36% zegt uh, verse maaltijd. Ja. Zo, gaat-ie lekker. Ja. Ja. En uh, nou, uit onderzoek komt, en dat onderzoek hebben wij gedaan samen met TNO, dat het niet zomaar een verse maaltijd moet zijn. Je moet echt niet gaan snacken of aan de mars. Nee, en uh, andere dingen gaan. Uh, Eten, maar je moet koolhydraatrijke maaltijden eten. En die moet je dan in de eerste helft van het tweede deel van de nacht eten. Oké, okay, dus, dus, dus de kok moet ook nachtdienst krijgen. Ja, maar meestal is er wel eten voor handen in nachtdiensten. Maar wij zeggen ook, je zou bijvoorbeeld met je collega's af kunnen spreken... wie kookt er vanavond en neem wat mee voor je collega's. Oh ja, dat kan ook erg gezelliger worden ook. En eet dat op, ja. ja. Precies, precies. Um, deze vond ik ook mooi. 36% zegt, even computeren, even mijn mail checken. En 12% zegt, wie? Ja, dat klopt. Dat is zo'n spelcomputer. Ja, ja. Ik wil ook wel eens wie op mijn werken, maar dat laat mijn baas natuurlijk me nooit doen. Oh, nee? Nee, dat denk ik niet. Nou, ik denk uh, dat in de nachtdienst... mensen hebben toch al pauze. En als je niet pauze... jij hebt vast ook wel pauze. Als je dan even kunt wieën, je lijf verzet... en je zinnen verzet, als dat bijdrage levert om je beter te laten presteren, denk ik. Dat jouw baas dat ook zou moeten willen. Ja, ja, ja. ja. Bent u niet bang dat uh, nachtwerkers uh, uh, misschien wel uh, meer te verwend worden? Of, of, of verwend worden meer dan collega's die overdag werken? Nee. Nee, dat denk ik niet. Integendeel, dat hebben we niet onderzocht... maar ik heb zelf uh, jarenlang nachtdiensten gedraaid... en ik kreeg niet de indruk dat het me daar uh, makkelijker werd gemaakt... dan in andere diensten. Ja, ik, ik denk altijd van, als je in een bepaald ritme zit, dan is het goed. Ik kan me zo voorstellen dat als je alleen maar nachtdiensten werkt... dat er dan niet zoveel aan de hand is. Ja, juist wel. Uit onderzoek komt dat je wel een bepaald ritme moet hebben, maar dat dat ritme niet uh, langer mag zijn dan maximaal drie nachten achter elkaar. En dan. Uh, vrij zijn. Drie nachten is eigenlijk ook al veel. En dat ritme wordt ernstiger verstoord naarmate je ouder bent. Dus eigenlijk moet je na je veertigste helemaal geen nachtdiensten uh, meer doen. Maar het zijn juist de ouderen uh, die vaak die nachtdiensten doen. Want We hebben thuis niet meer voor kinderen te zorgen. Die, die, nou ja, waarschijnlijk stelt het huwelijk ook niet zoveel voor. Dus kunnen ze makkelijk. <lacht> nou, uh, dat wil ik niet. <lacht> weet ik, niet uh, weet ik, ik suggereer nee. maar wat. Ja. Maar uh, het zijn vaak wel de oudere uh, verpleegkundigen die juist in de nacht werken. Nou, ik weet niet uh, of dat klopt. In elk geval komt uit onderzoek dat als je ouder bent... je ritme moeilijker terugschakelt naar het gewone bioritme wat je uh, hebt. Dus overdag werken en nachts slapen. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat stelt uw werkgevers in de, in, in de zorg nu voor? Nou, wij stellen voor om in elk geval na te denken en mee te werken aan ook de onorthodoxere dingen. Dus niet uh, vanzelfsprekend zeggen, je hebt zoveel nachten, uh, zeven nachten op, zeven nachten af. En uh, je werkt maar gewoon door. Praat met mensen en vraag aan hen, waardoor ze uh, fitter uh, kunnen worden. Ja, en, en u geeft ook een hele goede tip aan uw achterban, namelijk na de dienst, zet dan een zonnebril op. Ja. Dat vond ik een mooie. Ja, wij zeggen, uh, zet een uh, zonnebril op. En misschien uh, het liefste een roze zonnebril. Dat is de kleur van nu 91. Om het verschil tussen uh, licht en donker te verkleinen. Als je in het volle licht, en dat is natuurlijk in Nederland vooral in de zomer zo, naar huis gaat. Dan kost het je meer moeite om in slaap te raken. En slecht slapen overdag betekent ook weer minder fit zijn in de nacht. Hartelijk bedankt. Monique Kemp van U91. Aan het einde van deze avondspits, zo meteen op deze zender Kunststof. Daarin schrijver Bram de Hoek. Onlangs verscheen zijn nieuwe thriller Een Zomer Zonder Slaap. Nou, kijk naar buiten, volgens nog is het een zomer zonder zon. Morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Ik zet mijn zonnebril op. Een fijne avond. Dag. Meer Avondspits. Omroep WNL.nl.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 Dit is Radio 1.